Toen u hier aankwam lopen en u keek naar de vier ramen, vooral dat rechte raam heb ik het nu over, het eerste waar uw blik op viel was dat gele zigzag. Dat komt natuurlijk doordat de kleur geel hier heel sprekend is. Maar ongemerkt gaat uw blik dan naar de linker bovenhoek. U kijkt naar dat geel, uw blik dwaalt even over dat paneel en vanzelf... Als u rust voelt, dan gaat uw blik vanzelf naar omhoog. Ondanks dat daar midden zo'n zwart deel zit. Hoe komt dat? torenprikker die gebruikt hier het lood op die manier dat hij onze blik stuurt. Nu stuurt een kunstenaar altijd onze blik, maar hier is het zo heel duidelijk. Als u goed kijkt, ziet u dat er heel veel lijnen opstaan. En vergist u niet, het zijn niet allemaal loodlijnen, het zijn niet allemaal loodstrips. Toon Prikker heeft namelijk ook heel veel grisaille gebruikt. Eigenlijk is hij de uitvinder van het gebruik van het grisaille. En dat bedoel ik ook echt die wat donkere, dus dat zwarte kleur die u overal op ziet. Omdat het mondgeblazen glas is, en dat gebruikt de kunstenaar heel vaak... Heel graag ook zelfs. Laat ik eerst zeggen, mondgeblazen glas, mond glas heeft de eigenschap dat het nooit een prachtig, heel spiegelglad geheel is. Nee, je ziet daar nog wat luchtbelletjes in, je ziet wat verdikkingen in. Uh, het kan zelfs soms een, een, een, een, lijkt wel een iets dikker deel, deel in zitten, uh, en soms een heel erg dunner deel. Dat is natuurlijk het eigenschap van dat mondgeblazen glas. En wat heeft Toen en Prikker gedaan? Met het grisaaien heeft hij die luchtbelletjes in het glas heeft hij extra benadrukt door daar een cirkeltje omheen te trekken. En die verdikkingen, die zogenaamde, ja het lijkt net haartjes, heeft hij ook aangezet. U kunt dat heel goed zien hier in, uh, in dit raam.